Zo, goedemorgen. Welkom, welkom. Dit is de pre-party van het weekend. Jij bent erbij, een uur lang. Shimsa in de mix. Applaus voor deze gast. Hij brengt de Avro House naar een nieuw level. En eerlijk, het is een genre waar we misschien een klein beetje mee zijn doodgegooid de afgelopen zomer, maar...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 Ja, goedemorgen Slammertjes en rennetjes. Harjo Hi hier. Wat ben ik weer blij dat het veilig is. Mix Marathon, mijn dag kan niet meer stuk. Fijne dag voor ook goed weekend, doei! Ach, dat is toch liever, Mix Marathon, de ene mix, Jimsda bij Slim. De mannenolie verder lekker ram. Een uur lang in de mix tussen 8 en 9. En dit is Shimza bij Slum. Kijk, duister. Ik hou er wel van. Terwijl het buiten ook nog donker is. Nog een uurtje dan is het overal licht. Dus even kijken naar de wegen. Veel sneeuw die valt in het noorden van Nederland. Een waarschuwing voor afgegeven. Ook code oranje daar. Toch aardig wat mensen op de weg ook wel. Hoor. Vertraging op de A7 Bremen-Westerbroek. Tussen Scheemda en Hoogezand 10 minuten. A28, daar vertraging voor Haren. Geen de Project X vandaag daar. As richting Groningen, daar 10 minuten. A32 Weerden, Heerenveen voor Herenveen 9. En de A37, Duitse Meppen, richting knooppunt Holsloot. Tussen Zwarte Meer en Emmen-Zuid, 8 minuten.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 Take my love, 'cause it really don't matter to me. Gotta get what you want, uh, gotta get what you need. Better take all you get, my love, 'cause you know I don't come for free. Every little thing you want, uh, every little thing you need. Keep it all for yourself, my love, 'cause it really don't matter to me. Gotta get what you want, uh, Gonna get what you need. Better take all you get, my love, 'cause you know it don't come for free. Every little thing you want. Uh, Every little thing you need Keep it all for yourself, my love Cause it really don't matter to me Gotta get what you want Gotta get what you need gonna take all you get. my love Cause you know I don't come to free Every little thing you want Every little thing you need is je radio Slam hebben aanstaan. Shimza in de mix, je bent erbij. En dat geldt voor veel mensen. Onder Juri... Uh, die uh, stelt bij iedere auto die hij meegeeft aan alle klanten... altijd de Slam in als DAB Plus favoriete zender. Kijk, dat moeten we hebben, dat soort meest. Lekker. Ondertussen nog een bericht voor uh, hondeneigenaren... is dat de combinatie van de kou aan de voeten en zout.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 I'm not going I'm not going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 Ja, rustig aan en uh, glad. Ja, glad. Maar heb je zomerbanden al seasonbanden, wat heb je? Ik heb voor zomerbanden en achter winterbanden. Ah oh ja, we nog een klein beetje, een klein beetje grip. Uh, uh, nee, want ik heb vooraandrijving. <lacht> <lacht> wat, wat, wat irritant. Nou ja, hoezo dan, Roland?